6 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Massa-protest in Cairo laait weer op. Vakantieparken verzwijgen kosten, zegt Consumentenbond. En file op Duitse Rijn is opgelost. In de Egyptische hoofdstad Cairo wordt weer massaal gedemonstreerd tegen president Mubarak. Volgens de BBC is het de grootste demonstratie sinds de protesten op 25 januari begonnen. Ook in Alexandrië zijn de protesten weer opgeleid. Vandaag kwam het Egyptische regime met een plan voor een machtsoverdracht... maar dat heeft de demonstranten niet overtuigd. Zij wantrouwen de toezeggingen van de regering... en eisen dat Mubarak onmiddellijk vertrekt. Veel betogers zeggen dat ze naar het plein zijn gekomen... om een glimp op te vangen van de gisteren vrijgelaten lokale Google-topman. Er deden vanmiddag geruchten eronder dat hij op het Tahrirplein aanwezig is. Hij wordt door veel demonstranten gezien als de man die de protesten heeft aangezwengeld. De Google-topman hielp met het opzetten van een Facebook-pagina... waarop Egypte... ...werden opgeroepen om de straat op te gaan... ...uit de protest tegen Mubarak. In een bedrijf op een industrieterrein in Lemmer in Friesland... ...woedt een zeer grote brand. De brandweer heeft metingen gedaan... ...om te kijken of er giftige stoffen zijn vrijgekomen. Het bedrijf maakt silo's en tanks van glasvezel voor de landbouw. De rook die vrijkomt is te zien vanaf de Ketelbrug... ...tientallen kilometers verderop. De politie heeft het gebied afgezet. Over de oorzaak van de brand in het Friese Lemmer is nog niets bekend.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 nu op de vingers getikt. De Consumentenbond wil dat vakantieparken prijzen op hun websites vermelden... waarin alle kosten zijn meegenomen, inclusief toeslagen en belastingen. Wie online een vakantiehuisje boekt... krijgt dat volgens de bond namelijk nooit voor de prijs waarmee geadverteerd wordt. Soms betalen consumenten uiteindelijk ruim 30 meer. En alle parken vinken standaard de annuleringsverzekering aan, terwijl dit niet mag. De vereniging van recreatieondernemers Recron zegt dat het om maatwerk gaat... en dat het dus niet anders kan. Boeren die schade hebben opgelopen door de brand bij Chemiepak in Moerdijk... krijgen een tegemoetkoming van de overheid. Boeren konden een tijdje hun groenten niet verkopen... omdat die mogelijk schadelijk zou zijn voor de gezondheid. Zo'n 30 boeren krijgen compensatie, waarmee ongeveer een miljoen euro is gemoeid. De Tweede Kamer wil dat de geplande fusie tussen de vervoerbedrijven Veolia en Transdef niet doorgaat. Transdef is het Franse moederbedrijf van Connection. Volgens een kamermeerderheid van de linkse partijen en de PVV krijgt door de fusie één bedrijf een marktaandeel van 70 procent, En de Kamer vindt dat te veel. Eerder zei minister Schultz dat ze de fusie niet kan en wil tegenhouden. En ook de NMA gaf eerder groen licht. De file van schepen op de Duitse Rijn bij de Lorelei is opgelost. Een schip geladen met zwavelzuur kapseisde vorige maand en legde het scheepvaartverkeer lam. Ook veel Nederlandse schippers hadden last van het ongeluk. Pas vorige week woensdag kwam het scheepvaartverkeer weer op gang. Gisteren werd bekend dat het zwavelzuur in het gekapseisde schip in de rivier wordt geloost. Het verontreinigde Rijnwater levert in Nederland geen gevaar op, zei staatssecretaris Atsma van Milieu vanmiddag in de Tweede Kamer. Timo de Bakker heeft de tweede ronde van het ABN AMRO tennistoernooi bereikt. Hij won in Rotterdam in drie sets van de Duitse Philipp Petschner. De sets dan waren 6-4, 0-6 en 6-1. Later vanavond speelt Robin Hazen tegen de als eerste geplaatste Zweed Robin Söderling, die zijn titel in Rotterdam verdedigt. Het weer vanavond is nog helder. Later neemt de bewolking toe en wordt het nevelig of mistig. Het gaat vannacht licht vriezen. Morgen eerst nog grijs, maar later breekt de zon door... en het wordt tussen 6 en 9 graden. De dagen daarna bewolkt en regenachtig en het blijft vrij zacht. ANWB verkeersinformatie. Vooral bij Rotterdam is het erg druk... maar ook in het zuiden staan een paar opvallend lange files. Voor de rest is het een, is het een gemiddelde avondspit. Op de A2 Den Bosch-Eindhoven staat tussen Bokstel Noord en West-West... nog 10 kilometer file na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A16 Breda richting Rotterdam... tussen Hendrik, Ido, Ambacht en Knoop en Ter 13 kilometer na een ongeluk. A20 Gouda richting Hoek van Holland... tussen Nieuwekerk en de IJssel en Rotterdam Centrum... 7 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En de andere kant op op de A20... tussen Maasdijk en Terbregseplein staat 15 kilometer file. Dan, uh, even kijken, op de N242, Alkmaar richting Middenmeer, tussen ring Alkmaar en heer Higowaard is de weg dicht door een ongeluk. We kunnen u de grote lijnen schetsen van de wereldwijde seizoensinvloeden in de textiel- en modebranche. Maar u wilt als startende ondernemer ook snel een zakelijke rekening kunnen openen. Dat moet ik dan zeker tijdens jullie kantooruren regelen. Nee hoor, u kunt online op elk gewenst moment een zakelijke rekening openen.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 Dit bericht is bestemd voor artsen en paramedici. Geneeskundeboek biedt met 80.000 Engelse en Nederlandse boektitels het meest complete up-to-date aanbod in medische vakliteratuur. Kijk vandaag nog op geneeskundeboek.nl, uw medische boekhandel online. Er zijn weer goede deals bij KPN, onze topaanbiedingen voor ondernemers.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 8 over 6, goedenavond. Het Tahrirplein in Cairo is weer behoorlijk voorgelopen. Tussen de demonstranten staat Hans-Jaap Melissen. Die spreken we straks, maar we gaan eerst naar Den Haag. Want de diplomatieke spanning tussen Nederland en Iran loopt op. Na de executie en de begrafenis van de Iraans-Nederlandse Zara Bahrami vorige week. In de Kamer gaan nu stemmen op voor bemiddeling. Welke boom in Den Haag? Is het een breed gedragen oproep voor bemiddeling? Uh, nee, dat is het niet. Het gaat in elk geval om twee partijen in de Kamer, uh, die de minister overigens wel nodig heeft voor zijn buitenlands beleid. De D66 en de ChristenUnie. Die vinden dat bemiddelen noodzakelijk is omdat het nu van kwaad tot erger gaat met die betrekkingen. Uh, Rosenthal heeft voor overleg de Nederlandse ambassadeur teruggeroepen naar aanleiding van de executie en de gang van zaken rond de begrafenis. De Iraanse ambassadeur is op het matje geroepen. Uh, nou, de, de Iraanse overheid reageert weer boos op de stappen die Nederland neemt.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 Ja, dat waren Alexander Pechtold van D66 en Joël Voordewind van de ChristenUnie. Zij pleiten voor het inschakelen van oud-minister Ben Bot. Uh, vanmiddag hebben we hem even gebeld, maar Bot is een echte diplomaat... en hij gaf dus geen antwoord op de vraag of hij eventueel zou willen bemiddelen. Hij zei overigens wel dat hij nog niet is benaderd. Ja, soms kan het best handig zijn, zo'n externe uh, hulp in zo'n heikele kwestie. Maar de vraag is natuurlijk of daar de minister van Buitenlandse Zaken al voor voelt.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 En over uh, bemiddeling of iets dergelijks heb ik uh, op dit moment niets te melden. Nee, is dat uh, diplomatieke taal voor uh, ik dacht het niet? Nou, het klinkt in elk geval alsof je er niet om zit te springen. En het voorstel overnemen zou natuurlijk ook betekenen... dat hij zichzelf een brevet van onvermogen geeft. En dat ligt ook niet heel erg voor de hand dat de minister zoiets doet. En uh, eerlijk is eerlijk, in het voorstel zit ook een beetje de suggestie... dat de minister het niet zelf af kan je ja, komt natuurlijk na een week dat hij zelf onder vuur lag. Hè? Vorige week om de manier waarop hij zich al dan niet voor mevrouw Bagrami had ingezeld. Speelt dat een rol voor Rosenthal? Ja, het speelt zeker een rol. Uh, minister Rosenthal heeft vorige week moeten toegeven in de Kamer... dat hij dat rond in die zaak Bagrami niet goed had gedaan, niet goed genoeg had gedaan. Ja, dat geeft ruimte. En die ruimte die grijpen de Kamerleden vervolgens. Wat ook een rol speelt is dat minister Rosenthal voor zijn Midden-Oostenbeleid... Uh, niet verzekerd is van een Kamermeerderheid. Want de PVV van Geert Wilders, de gedoogdbeleid... De partij van het kabinet die wil een veel, een veel meer een pro-Israël koers dan CDA en VVD. Uh, Roosentaal heeft dus de oppositie nodig en dat maakt het voor hem moeizaam opereren. Nou ja, we hoorden hem al zeggen dat hij donderdag overlegt met de Nederlandse ambassadeur in Iran. Want die komt dan terug voor overleg. En dan zal de be minister besluiten nemen over nieuwe stappen. En tot die tijd kijken waar Ben Bot zich ophoudt. Wilco Boom vanuit Den Haag, dankjewel. In Cairo is het Tagrierplein opnieuw helemaal volgestroomd met de demonstranten. De protestbeweging tegen president Mubarak heeft nog steeds niet aan kracht ingeboet. Intussen neemt de regering stappen om hervormingen door te voeren. Verslaggever Hans-Jaap Melissen van de eh, Wereldomroep is in Cairo. Hans-Jaap, jij bent op dat plein geweest vandaag. Hè? Hoe was het daar? Ja, druk. Veel drukker dan ik had gedacht. Maar uh, ik denk dat het ook veel mee te maken heeft... dat het normale leven hier weer op gang gekomen is. Dus ook... In de wijk tegen dat plein aan. En de winkels open, restaurantjes open. En dat maakt het ook mogelijk voor mensen als een soort dag, eh, dagjesmensen. Waar die het plein gaan bezoeken. Op bezoek bij de revolutie. Dat zag je ook echt gebeuren. Mensen met fotocamera's bij zich. Die zichzelf daar wilden fotograferen. En, ehm, en af en toe natuurlijk wel meedoen met, met de leuzen die dan nog steeds geroepen worden. Maar juist door dat normale leven. Juist door dat deze straten weer gevuld zijn met, met auto's. En niet meer met de gangs eh, van Mubarak is het plein makkelijker toegankelijk. Ja, dat een beetje denken aan die gemoedelijkheid van zeg maar, ruim anderhalf week geleden. Uh, het werd afgewisseld toen door nogal wat vijandelijkheden. Daar is vandaag geen sprake van geweest? Nee, helemaal niet. En dat, dat stimuleert ook weer meer bezoek. Hè. Ik zag mensen lopen met uh, pasgeboren baby's uh, bij zich... die zich onder de demonstranten mengen. En uh, dus dat is de sfeer echt heel erg veranderd. Ik bedoel, in Nederland... Er bestaat nog steeds het beeld van al die geëvacueerde journalisten, van al het geweld van de afgelopen dagen. Dat is er ook allemaal geweest. Maar nu lijkt Cairo steeds normaler te worden. Intussen gaan die demonstraties dan wel door. En op dat plein ook. Ik zag vandaag ook voor het eerst dat ze op een andere plek stonden bij het parlement. Maar dat was maar een klein groepje. En dat liet ze ook weer heel makkelijk uh, terugdirigeren naar het plein door een uh, militair met een megafoon. Ja. Hoe staat dat met de aanhang van Mubarak, die toch uh, behoorlijk tekeer ging vorige week uh, en ook georganiseerd leek te zijn. Die hebben dan nu ook de opdracht gekregen om zich uh, gedijst te houden? Ja, daar ziet het er wel naar uit. Er zijn wel berichten van de demonstranten dat er uh, Mubarak aanhangers of mensen die gestuurd zijn daardoor... Uh, onrust moeten zaaien. Je zag wat, wat een groep vrouwen op een gegeven moment ook op het plein uh, die proberen te spreken met de, de demonstranten van is het nu niet genoeg, uh, jullie krijgen toch uh, je zin uiteindelijk, ook al is het misschien pas in september. En die werden er dan weer afgedreven, uh, uitgejouwd, werd niet geslagen, maar ja, een afwijkende mening, uh, die kun je niet ventileren op dat plein. En um, ik, wat ik ook merk, wat ik merkwaardig vond, was gisteren ook al gebeurd, dat ik zelf juist door demonstranten ben lastiggevallen op het moment dat ik foto's wilde nemen van dingen die er niet wel gevallig waren. En, en vandaag eist iemand met, uh, ja echt bedreigend, uh, dat ik een, mijn een camera zou wissen bijvoorbeeld. En het was gewoon een foto van een berg die daar lag. Maar dat zou een negatief beeld geven. En uh, er zijn heel weinig journalisten nog eigenlijk, maar dat zijn natuurlijk niet echt handige acties van uh, dat soort mannen die het plein bewaken. En, maar je moet het misschien ook verklaren uit het feit dat men ontzettend moe is ook na nou, al die dagen daar hangen onder uh, slechte omstandigheden. En uh, ja, dan loopt de stress wel eens een beetje hoog op. Ja, en er ligt op bal. op dit moment natuurlijk bij president Mubarak, of misschien nog wel meer bij zijn vice-president uh, Suleiman. Die heeft aangekondigd dat er hervormingen gaan komen, maar uh, hoe staat het dan hè? Ja, er komt een uh, comité, een soort uh, werkgroep, die gaat kijken naar de grondwetswijzigingen die nodig zijn. Zodat er uiteindelijk, als er dus verkiezingen zijn voor het presidentschap meer mensen daaraan mee kunnen doen op een eerlijke manier. En ook dat er een presidentschap komt dat van een beperkte tijdsduur is. Dat je niet meer zomaar 31 jaar kunt zitten. En er komt ook weer een andere comité dat op dit soort wijzigingen toeziet. Ook op het, op het mogelijk opheffen van de noodtoestand op termijn. Meer persvrijheid. Onderzoek naar de verdwijningen van de afgelopen dagen. Ook al zijn er nog steeds berichten dat er nieuwe verdwijningen zouden zijn. En ja, op die manier reikt Mubarak natuurlijk tijd. Uh, zo komt hij steeds dichter bij uh, September, ondanks de eisen van die demonstranten dat hij meteen weg moet gaan. En uh, ja, hij doet het net alsof, hij nog, uh, alsof alles heel normaal is. Ontving uh, de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten vandaag. Hij heeft het salaris van ambtenaren verhoogd. En uh, zei dat de jeugd van Egypte. Uh, nationale waardering verdient. En zo gedraagt hij zich toch als de vader des vaderlands, Ook al is een uh, groot deel van dat vaderland het daar niet mee heet. Ja, en die blijven op het plein, want die hebben ook een tijd aan het trekken is. Ja, zeker. En, en we zijn ook bang dat ze uit elkaar gespeeld worden. Maar ze zijn ook bang dat wat ze op het plein doen, dat dat... Uh, ja, uiteindelijk misschien, of contraproductief, maar niet meer zo heel productief is. en Ik heb met een van de organisatoren gesproken, hoe het moeilijk ja, aan te geven is ook. En dat is een van de problemen, wie nou echt een organisator is. Maar die zegt ook, wij moeten misschien eens nadenken over andere tactieken, of op andere plekken gaan staan. En uh, ze zijn ook nog vandaag toegesproken door uh, de heer Gonim, hè, de man achter de, de Facebookpagina die mede deze revolutie in gang heeft gezet. Uh, en en dat, daar waren, was iedereen blij mee met dat bezoek. Uh, hoewel die man niet als een helft vereerd wil worden. Maar hij zegt van ja, jullie hebben het echte werk gedaan. Maar hoe dat echte werk dus in de toekomst uh, ja, vorm moet krijgen. Of dat alleen maar ja, schreeuwen of het plein moet zijn. Of toch nog radicalere acties. Er zijn van vrijdag weer grote demonstraties aangekondigd. Maar ja, dat kan ook een beetje zijn uitwerking missen op een gegeven moment. Hans-Jaap dankjewel, van de Wereldomroep in Cairo. Straks het religieuze geweld in Indonesië neemt hand over hand toe. Erwin de Hart van de ANWB, de ja. files van dit moment. Vooral bij Rotterdam is het uh, erg druk, maar ook in het zuiden staan een paar opvallend lange files. Voor de rest is het een gemiddelde avondspits. Enkele bijzonderheden op de A2 Den Bosch-Eindhoven tussen Bokstel Noord en best west staat nog steeds 9 kilometer na een eerder ongeluk. De weg is wel weer vrij... A16 Breda Rotterdam tussen Knopend Ridderkerk en Knopend plein 11 kilometer, ook door een ongeluk. Daardoor ook op de A20 Gouda richting Hoek van Holland te file tussen Nieuwekerk en de IJssel in Rotterdam centrum 7 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. En de andere kant op op de A20 tussen Schiedam Noord en Knopend Terbrechtseplein 7 kilometer. En als laatste op de N242 Alkmaar richting Middenmeer tussen Ring Alkmaar en Heerhiel. Heer Hugo Waert is de weg dicht door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. Boeren in de omgeving van Moerdijk worden gecompenseerd... Door, voor een deel van de verloren oogst door de brand in Moerdijk. Staatssecretaris Henk Bleker trekt er 1,1 miljoen euro voor uit. Wat we hebben gedaan is dat deze boeren een, een, een advies van ons hebben opgevolgd... in het belang van de Nederlandse consument... in het belang van de hele groente- en fruitsector in het belang ook van de export. En het zou wel heel zuur zijn wanneer deze mensen die in een aantal weken... hun oogst niet hebben kunnen vermarkten, dat we die met, met de pijn zouden laten zitten... terwijl ze iets gedaan hebben op ons verzoek en in het belang van Nederland en van de export. Arie Horst, provinciaal voorzitter LTO Noord in Zuid-Holland. Goedenavond. Goedenavond. Is de pijn weg met deze compensatie? Nou, het is in ieder geval, uh, uh, uh, kan er een vergoeding komen voor het product dat uit de markt genomen of gehouden is. Dus ja, is de pijn nou weg? Hè? De imago-schade en alle gevolgschade is daar niet mee te goed. Maar degene die echt uh, producten thuis gehouden hebben of vernietigd hebben, die worden gecompenseerd. Ja, precies wat bleek, De staatssecretaris die zei... Dat hebben ze gedaan op advies van de overheid, op verzoek van de overheid. En dan is het logisch dat wij daar een bedrag de compensatie voor uittrekken. Maar is dan 1,1 miljoen euro, want dat is het maximumbedrag, is dat genoeg? Nou, ik, ik hoop van wel. Uh, wij hebben dat op, op hoofdlijnen begroten en dan komen we ongeveer aan, aan dat bedrag. Dus het, het moet genoeg zijn, maar dat zeg ik er nogmaals bij. Het is alleen voor het product wat vernietigd is uh, uh, en op het land stond. Ja, want welke schade is er nog meer dan? Nou ja, je hebt imago schade. De, de, de, de markt is vervolgens uh, toch behoorlijk ingeklapt. De export naar Duitsland ging uh, heel slecht, een hele poos. Dus uh, uh, dat soort schade wordt niet gecompenseerd. Hoe, uh, hoe verwerk je dat dan? Wat doe je daaraan? Ja, niets. Uh, weer proberen het vertrouwen weer terug te krijgen van de consument. Hoe doe je dat? Ja, promoten, reclame maken en vooral uitdragen dat je een goed en veilig product levert. Ja. Uh, nu draait natuurlijk wel de belastingbetaler voor die 1,1 miljoen euro op. Hadden de boeren dit niet kunnen claimen bij een verzekering? Nee, niet bij de verzekering. Waar je het wel kan claimen is bij de veroorzaker van het brand, chemiepak. Uh, dat is ook gedaan. dat vervolgens is het natuurlijk zo dat uh, ja, bij chemiepak... Uh, worden het ellenlange procedures waarschijnlijk? En, en uh, ja, telers moeten toch weer uh, van start uh, voor een nieuw jaar en hebben financieel dan toch een probleem. Ja, is het, dus het, de is het, heeft het wel het gebeurd? Op is, het, op deze is het wel gebeurd omdat er gaan claimen bij Chemiepak? Wat zegt u? Is het wel gebeurd? Uh, de schade verhalen bij Chemiepak? Ja, de claims liggen daar wel van aan de boeren, dus de aansprakelijkheidsstelling ligt gewoon bij Chemiepak. En die claims zijn dan in financieel opzicht hoger dan 1,1 miljoen euro? Ja, want dan komen alle andere kosten er nog bij, uh, uh, van uh, arbeid die niet ingezet kon worden, machines die stilstonden en dergelijke. Hoe hoog is die claim? Ja, dan kom ik uh, wel aan, aan 4, 5 miljoen. 4, 5 miljoen. En daar gaat het Rijk niet voor opdraaien? Daar gaat het Rijk niet voor opdraaien, nee. nee. Hoe wordt het dan opgelost als het op korte termijn wel geregeld moet zijn voor die boeren daar? Ja, goed, ze, hebben nu, ze krijgen nu een eerste, een eerste aanzet van, vanuit de overheid. En vervolgens ja, wordt het heel lang wachten en, en, en zullen ze uh, uh, het niet uh, al te makkelijk hebben. Ja, nou heeft Chemiepak een tijdje geleden ook al gezegd in reactie op bijvoorbeeld de waterbedrijven daarvan. Ja, dat schoonmaken van, uh, van, van de grond, wat nu afgegraven moet worden en worden schoongemaakt. Dat gaan wij ook niet betalen. Dus vergeefs hebben ze daar ook aangedrongen dat Chemiepak dat uh, wil vergoeden. Dus uh, hoe hoog is uw hoop dat Chemiepak inderdaad die 5 tot, 4 tot 5 miljoen euro uh, gaat, uh, gaat ophoesten? eerlijk moet zijn, dan is die hoop niet zo heel erg groot. Uh, want er zijn uh, de, de bedragen waar ze voor verzekerd zijn, die, die zijn waarschijnlijk uh, volstrekt ontoereikend. Ja, dus er blijft een wrangensituatie voor die 30 boeren die vandaag dat geld van Henk Bleker gaan ontvangen. Het, uh, het blijft een lastige situatie. Hartelijk dank, Arie Verhorst, provinciaal voorzitter LTO Noord in Zuid-Holland. Indonesië, het grootste moslimland ter wereld... krijgt steeds meer te maken met religieus geweld. Vandaag al zijn twee kerken in brand gestoken... en afgelopen weekend vielen drie doden... toen een huis van aanhangers van een islamitische secte werd aangevallen. Michel Maas in Jakarta, wat is hier de aanleiding voor? Nou, die, uh, die aanval op die secte had eigenlijk helemaal geen aanleiding nodig. Want uh, die secte is al jaren een poelwit van, uh, van aanvallen van radicale moslims. Die vinden dat het, uh, de secteleden dat die afvallige moslims zijn en dat die maar het land uit moeten, moeten verdwijnen of uh, zelfs dood moeten. En uh, de aanleiding voor die brand bij die twee kerken was eigenlijk maar een hele kleine... Uh, er was een uh, christen veroordeeld door een rechtbank. Hij was veroordeeld omdat hij uh, de islam beledigd zou hebben en kreeg daarvoor vijf jaar. Maar uh, moslims die bij dat proces aanwezig waren, die vonden dat veel te weinig... en die werden woedend en die koelden hun woede eerst op uh, politieauto's die daar stonden... en zijn vervolgens naar die kerken gegaan en hebben die maar in brand gestoken. En de politie keek toe en greep niet in? De politie kijkt toe en grijpt niet. En, en dat, is, uh, ja, dat, is, dat is niet nieuw. Dat is iets wat de afgelopen jaren voortdurend gebeurt. En daardoor worden dit soort aanvallen ook steeds brutaler. Want de mensen die, die dit soort uh, acties ondernemen... die weten dat ze toch vrij uitgaan. Want er wordt nooit of zelden iemand gearresteerd. Uh, tenminste, uh, zeker in, dit, in deze gevallen. Het, uh, ja, uh, je ziet dat... Uh, dat ze, ze zien dat ze hun gang kunnen gaan en ze terroriseren dus uh, kerken. Ze uh, voorkomen dat kerken gebouwd kunnen worden. Ze dwingen kerken tot sluiting, ze terroriseren de kerkgangers. En dat allemaal in de wetenschap dat het gewoon mag. Ja, want het is niet echt nieuw hè, voor Indonesië, dit soort geweld. Nee, het is niet nieuw. Het is dus iets van, uh, van de laatste nou ja, vijf jaar, zes jaar is dat uh, opgekomen... En uh, ja, het, het, het is iets wat uh, nu eigenlijk uh, de spuigaten uit begint te lopen. Er zijn nu deze twee brutale aanvallen geweest in twee dagen tijd. En dat heeft hier de mensen toch echt wel aan denken gezet. Er is enorm veel kritiek nu op de televisie, in de media. En uh, vooral op het gedrag van de regering die altijd maar zegt... we gaan de zaken onderzoeken en vervolgens hoor je er nooit meer wat van. En dat is iets wat in het verleden altijd maar een beetje doodgezwegen werd. Maar nu is het toch echt de president zelf die het moet ontgelden. De president en zijn ministers. En dat, uh, die kritiek die hoor je niet alleen uh, hier in het binnenland... maar die komt nu ook van het buitenland, bijvoorbeeld van uh, mensenrechtenorganisaties... zoals Human Rights Watch the government should investigate impartially toward the perpetrators because over the last 10 years anyone who attacked the Ahmadiyya, they are not tried they are not sentenced the government seems like closing their eyes toward these perpetrators so we want the decree to be revoked and the perpetrators to be investigated het is de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Dat is een veroordeling, maar wat zegt dan de overheid in Indonesië... als inderdaad vanuit het buitenland dit soort kritiek komt, Michel? De president zegt gewoon, er moet een onderzoek komen, de schuldigen moeten gestraft worden, hij geeft de politie opdracht om dat te doen. Maar dat doet hij elke keer en ja, vervolgens worden één of twee schuldigen worden er opgepakt en daar blijft het dan bij. Maar wat hij niet doet, volgens al die critici, dat is, en dat heeft hij in zes jaar tijd niet gedaan, dat is eindelijk een keer zeggen, nu is het genoeg, nu moet het afgelopen zijn... nu gaan we die radicale moslimgroepen aanpakken... die dit soort geweld voortdurend aanwakkeren. Want die groepen, daar komt niemand aan. En ook de president is daar tot nu toe niet aangekomen. En ja, dat wordt hem nu verbeten. Michel Maas vanuit Jakarta. hartelijk dank. En daarmee komen we bij het eind van dit NOS Radio 1 Journaal... morgen hopelijk weer met Lucella erbij. Na de hoofdpunt van het nieuws krijgen we WNL. En dat wordt gepresenteerd door. Even kijken, Alex. Alex de Vries, goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, Belgische Don Quixote in Europarlement, Dirk-Jan Epping, die start een burgeractie tegen het Europese belastingen. Wij praten met hem en het regent doodsbedreiging aan het adres van gedeputeerde Jaap Bond in Noord-Holland. En we maken van oude bedrijven nieuwe woningen. Straks na het nieuws weer een verkeer. Bent u geïnteresseerd in het verbeteren, anders gebruiken of inrichten van uw omgeving? Of wilt u misschien de stad beter bereikbaar maken? APPM Management Consultants helpt u met de ontwikkeling en realisatie van een beter Nederland. Ga naar appm.nl en durf Nederland mooier te maken. APPM. Samen mooie dingen doen. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen. Er is een bank die werd opgericht in 1945 om met ondernemers onze economie te herstellen. NIBC. Nog steeds is NIBC de bank waarmee je zaken tot stand brengt. Een internationale businessbank die denkt als ondernemers en doet als ondernemers. Pink? Yes. NIBC. Een vast nummer is een vertrouwd nummer, maar als ondernemer wilt u ook onderweg bereikbaar zijn. Met Vodafone Vaste Mobiel ontvangt u gesprekken op uw vaste nummer direct op uw mobiel. Zonder doorschakelkosten.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 Radio 1, het NOS-journaal. In Cairo wordt weer massaal gedemonstreerd tegen het regime van president Mubarak. Het zou een van de grootste betogingen zijn sinds de protesten op 25 januari begonnen. De betogers zeggen dat ze zijn geïnspireerd door de vrijlating van de lokale Google-topman... die door velen wordt gezien als de man die de protesten heeft aangezwengeld. In Lemmer in Friesland doet de brandweer metingen om te kijken of er giftige stoffen zijn vrijgekomen bij een grote brand. Op het bedrijventerrein brak vanmiddag een brand uit in een bedrijf dat silo's en tanks van glasvezel maakt voor de landbouw. De brandweer van Lemmer heeft het vuur nu onder controle, er is niemand gewond geraakt. Vakantieparken moeten op hun sites prijzen vermelden waarin alle kosten zijn opgenomen, vindt de Consumentenbond. Als iemand een huisje boekt, lukt dat nooit voor de prijs waarmee reclame wordt gemaakt, zegt de bond. Soms zijn mensen tot 30% meer kwijt.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 En na een stralende dag hebben we een avond en nacht voor de boeg die helder verloopt. Er kan wel wat nevel of misschien mist ontstaan. Eerst in het zuidwesten en later ook in het noordoosten van het land. En op dat moment zal de mist in het zuidwesten alweer wat aan het verdwijnen zijn. Komt omdat daar de wind iets toeneemt. Maar morgenochtend kan lokaal mist nog voor wat overlast zorgen tijdens de ochtendspits. En omdat de temperatuur net onder nul ligt... Moeten we ook rekening houden met het krabben van de ruiten morgenochtend. Maar goed, daarna gaat die mist verdwijnen, krijgt de zon wel weer ruimte. Er is wat meer bewolking dan vandaag. Zeker in de loop van de middag neemt de bewolking wat toe, maar het blijft nog droog. Temperaturen lopen op tot ongeveer 7 graden en er waait een matige zuidelijke wind. Dat weerbeeld is nog best aardig, maar dat is het donderdag denk ik toch een stuk minder. Bewolking overheerst dan en zeker later op de dag kan er van tijd tot tijd wat regen vallen. Matige zuidwestenwind 8 of 9 graden, beetje saai weer. Hetzelfde weer hebben we ook op vrijdag in de loop van het weekende voorzichtig weer een klein beetje zon erbij. Maar het is niet droog en de temperaturen gaan dan langzaam iets omlaag. ANWB Verkeersinformatie. De drukte neemt nu geleidelijk aan af. Vooral bij Rotterdam is het nog wel erg druk. En ook rond Utrecht staan nog een paar opvallend lange files. De A12 Den Haag richting Arnhem bijvoorbeeld... tussen knooppunt Oude Rijn en Driebergen 9 kilometer. A16 Breda Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrekseplein... 11 kilometer file. Het komt door een ongeluk eerder op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Daarom staat daar nog een file tussen Nieuwekerk aan de IJssel... en Rotterdam-Krooswijk van 7 kilometer... En de andere kant op op de A20 tussen Schiedam-Noord en Knoop en Terbregseplein, 7 kilometer. Als laatste de N242, Alkmaar richting Middenmeer. Want die is dicht tussen Ring Alkmaar en Heer Hugo Waard door een ongeluk. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Alex de Vries. Doodsbedreigingen aan adres, gedeputeerde Jaabond Noord-Holland... en maak van oude bedrijfspanden nieuwe woningen. Een hele avond, Welkom bij WNL op Radio 1. Tot 7 uur alles wat wij belangrijk vinden op de nieuws- en sportzender van Nederland. Gefinancierd van jouw belastinggeld. Een burgerinitiatief in Brussel, dat is weer eens wat anders. En daar moet gebruik van worden gemaakt, zegt de Belgische Europarlementariër Dirk-Jan Epping vandaag. De conservatief-liberale politicus wil dat het volk in opstand komt... tegen de plannen om meer geld richting Brussel te sluizen. Ik heb mandelijn. Dirk-Jan Epping, goedenavond. Goedenavond. Dag Epping, u gebruikt voor uw actie het zogenoemde burgerinitiatief. Wat is dat nu weer? Nou, een burgerinitiatief dat, uh, is eigenlijk een soort van petitie waarbij je tenminste 1 miljoen handtekeningen moet verzamelen uit uh, tenminste zeven landen. Mm -hmm. uh, en dan kun je tegen de Europese Commissie zeggen, kijk, dat is de opinie van een groot gedeelte van de bevolking, daar moet u rekening mee houden. En uh, met dat idee zijn we gekomen omdat de Europese Commissie van plan is om uh, Europese belastingen te gaan invoeren. Uh, daar zijn wij geen voorstander van. En ik denk veel nee, daar gaat het zo over hebben. trouwens ook niet. Daar gaan we het zo over hebben uitgebreid. Ik wil eerst van u weten, ja. denkt u werkelijk dat het burgerinitiatief, het nieuwe instrument, die ja. Europese belastingen gaan tegenhouden? Ik bedoel, het kan dan op de agenda komen en dan draait iedereen zich om en, uh, en gaat weer huiswaarts. Nou, het is natuurlijk een heel belangrijk signaal in de eerste plaats uh, op, br naar Brussel. Maar het is ook een belangrijke politieke druk op uh, nationale regeringen. Want als je dus een burgerinitiatief hebt in zeven landen, betekent ja. dat, die, dat de publieke opinie ook druk gaat uitoefenen op die regeringen. En dan spreek ik bijvoorbeeld over de Duitse regering, de Britse regering, de Nederlandse, de Deense, de Zweedse enzovoort. En dan gaan die regeringen zeggen, dat zijn toch meestal uh, regeringen met een kleine meerderheid of minderheidsregeringen. Die mm -hmm. zeggen van ja, daar moeten we toch rekening mee houden, want uh, um, enkele honderdduizenden mensen, dat is toch een behoorlijk deel van het electoraat. Meneer Epping, ik kan me toch herinneren dat uh, onze premier Mark Rutte... Uh, recent succesvol heeft gelobbyd in Brussel... om die uh, begrotingsstijging van 6% ja. terug te krijgen naar 2,9%. Um, ja. Is dat niet voldoende? Dat hebben, wij, dat hebben wij uiteraard gesteund. Mm -hmm. uh, het is nu zo dat het gaat nu eigenlijk om de begroting voor de komende jaren. Uh, ja. En vooral over de hele periode uh, 2014-2020. Dat, dat is een hele periode dus. Uh, en wij willen voorkomen dat in die periode de Europese begroting met belastingen wordt, uh, uh, wordt gevoed. Uh, en daarom is dat verzet noodzakelijk. Ik reken ook op Mark Rutte natuurlijk om uh, mm -hmm. dat in Brussel ja. tegen te houden. Ja, de begroting dit jaar, even voor de luisteraar, die behelst in Brussel 126 miljard euro, dat is veel geld. Vertelt u ons eens, waarom wil de Europese Commissie en ook het parlement trouwens de begroting eigenlijk oprekken? Waarom zitten die zelf niet op de nullijn? Nou, die zeggen, kijk, Europa dat, uh, moet meer gaan doen. We moeten meer taken naar ons toetrekken. Daar hebben we meer geld voor nodig. We moeten ook meer geld geven aan de armere delen van uh, Europa. We moeten meer solidariteit laten tonen enzovoort. En ze uh, zeggen, daarvoor hebben we eigenlijk meer geld nodig. En willen we uh, de Europese begroting voeden met uh, geld van belastingbetaler... zodat we rechtstreeks belastingen kunnen innen. Dat is eigenlijk een grote doel, want dan hebben ze, uh, hebben ze direct toegang tot, uh, tot het geld. En dat willen wij voorkomen, omdat we dan... Is dat die begroting maar blijft stijgen. Want uh, vorig jaar, het Europese parlement bijvoorbeeld, was er groot voorstander van om de ja. Europese begroting met 6% uh, te gaan verhogen. terwijl iedereen in Europa moest bezuinigen. Dus af en toe heeft men in Brussel wel een reality check nodig. Nee, u bent dan even de zweep vanuit België voor het Europese parlement. Uh, want ja. meer geld is meer zeggenschap. En met, ze en met meer geld en zeggenschap koop je solidariteit. Um, ja. Legt u eens uit, er blijft dit jaar toch de afgelopen jaren al behoorlijk wat miljarden over die weer terugvloeien naar ja. lidstaten. Waarom wil Brussel dan toch meer geld? Ja, dat, dat, dat is ook precies mijn punt, want uh, elk jaar houdt de Europese Commissie ongeveer 4 of 5 miljard euro over, dat ze niet kunnen besteden, mm -hmm. uh, omdat er niet voldoende projecten zijn en zo, en omdat veel lidstaten niet kunnen co-financieren, omdat ze geen geld hebben. Uh, en dan zeg ik van ja, als je het geld dat je hebt niet kunt opkrijgen, waarom wil je dan meer geld hebben? Ja, wat zeggen ze dan? Uh, ja, dan zeggen ze, ja, dat hebben we nodig. Kijk, er is een soort van reflex in Brussel van, het, er moet altijd meer zijn. Het gaat meer om de kwantiteiten dan om de kwaliteit. Uh, en hoe meer geld er naar, naar Brussel gaat natuurlijk, hoe meer macht er bij Brussel terechtkomt. En dat is eigenlijk het doel. Uh, vooral de Europese federalisten die eigenlijk één soort van Europese entiteit of één Europese staat willen creëren. Die zeggen dat Europese belastingen is het middel om dat af te dwingen. Dat is de weg daarnaartoe. En dat is eigenlijk ook een beetje ideologisch ingegeven. Terwijl het in de praktijk eigenlijk helemaal niet nodig is. Nee, meneer heb ik toch even uw integriteit uh, uh, testen. Is dit burgerinitiatief uh, niet ook een beetje een verkapt actiemiddel... voor uw eigen partij, de, de LDD, de lijst de dekker... Nou, het is een... Uh, kijk, heel veel mensen zijn belastingbetalers en iemand moet voor hen opkomen. In het Europese yeah. parlement is... Uh, 500 parlementsleden no stemden voor een hogere begroting en ongeveer 100 yeah. tegen. Dus mm -hmm. het is wel tijd dat iemand uh, dat opneemt. En uh, dat, dat doen wij. Wij zijn niet populistisch in de zin dat we zeggen dat alle geld verspild is in Europa. Ik vind dat. De Europese Unie moet een redelijke begroting hebben. 1% van het Europese BNP is, uh, is voldoende. Daar kun je heel veel mee doen. Uh, maar je moet voorkomen dat het uit de hand gaat lopen. en dat Europa zegt, uh, we kunnen eigenlijk altijd, we willen altijd meer uitgeven... terwijl de gewone man steeds moet bezuinigen. M ja, ja, meneer Epping, uh, waarom uh, voert u eigenlijk geen actie uh, voor het feit... dat Europarlementariërs veel minder belasting betalen dan gewone burgers? Uh, waarom, waarom pakt u dat niet eens dan, aan? Dat, dat pakken wij ook aan. Uh, vorig jaar heeft het Europese parlement zijn eigen begroting met 6% verhoogd. Uh, wij hebben gezegd uh, ja, dat, dat, dat er wel dus, uh, veel mensen moeten inleveren. We hebben gezegd dat ja. gaat totaal de verkeerde kant op. Uh, je zou uh, de, de inkomensgroei van Europese parlementsleden en alles wat er omheen zit... dat moet ook gematigd worden. Uh, wij moeten uh, leiding geven door het voorbeeld te geven. Maar als je dat dan hier zegt, dan kijken ze je heel vreemd aan... en zeggen jij bent eigenlijk anti-Europeaan. Dat ben ik niet. Want het gaat er mij om dat de geloofwaardigheid van de Europese Unie eh, overeind blijft. Maar die geloofwaardigheid die onderbouw je niet als je jezelf eh, salarisverhogingen gaat geven. Eh, terwijl de gewone burger moet bezuinigen. Ik eh, wens u heel veel succes bij uw kruistocht. Europarlementariër Dirk-Jan Epping. Dank u wel van de studio, vanuit de studio in Brussel. Graag gedaan. Hoezo bouwcrisis? Genoeg leegstand om op te knappen, zou je zeggen. Dat zo meteen bij Wakker Nederland. Eerst het financieel nieuws. De AIX steeg vandaag lichtjes met 0,3 naar 371 punten. We praten daar ook verder met Corné van Zijl van de SNS-Bank. Goedenavond, Corné. Goedenavond. Je denkt dat we het over de AIX gaan hebben, maar dat doen we lekker niet. We gaan even naar, naar Londen, het financiële hart van Europa. Want de Britse regering die heeft besloten uh, vandaag de bankensector... in één klap te belasten voor te hoge bonussen in de banksector... Het geld dat hierdoor vrijkomt moet extra leningen mogelijk maken aan het MKB. Vind je dat realistisch? Um, nou ja, realistisch. Het is eigenlijk, we hadden het net al over belastingen. En dit is eigenlijk ook een verkapte belastingverhoging. Mm -hmm. Want die bonussen zullen ongetwijfeld niet verlaagd worden. Ergo, de banken gaan die belasting waarschijnlijk gewoon betalen. En dat is toch 2,5 miljard pond. Of zo een kleine 3 miljard euro. Dat is serieus geld en dat gaat waarschijnlijk zo in de, in de pot vloeien. Ja, en de bonussen, wat vinden ze daar voor truc op? Nou, de bonusen wat, wat je waarschijnlijk zal zien is uh, een, ja, minder bonussen, dat wel. Maar dat het uh, basissalaris omhoog gaat. Uh, het is nog altijd een sector waar heel veel geld verdiend wordt. En daar wil je wel de beste mensen voor hebben. En als die bij de concurrent zitten, ja. nou, dan moet je die wegkopen. Uh, zo simpel zit het. Het is gewoon een economisch goed. Het heeft allemaal met prijs te maken. Van Londen naar Peking. Want uh, de regering van China die verhoogde voor de derde keer in vier maanden de rente naar ruim 6%. Uh, is dat verstandig? Um, ja, dat is uh, wel verstandig beleid, hoewel het op korte termijn uh, pijn doet. Uh, wat je ziet is dat uh, de inflatie... Uh erg hard stijgt, omdat de economische groei simpelweg zo hoog is. En nu het nieuwe jaar voorbij is, gaan we de nieuwe inflatiecijfers komen. Die zullen waarschijnlijk boven de 5% uitkomen. Ja, en die oververhitte economie, dat wil China wat afremmen... door de rente te verhogen. En opvallend hebben we de afgelopen weken ook al... bijvoorbeeld in een land als Indonesië gezien, waar het eigenlijk hetzelfde is. En eerder al in India. Dus je ziet dat in alle emerging markets... Ja, die rente uh, als middel wordt gebruikt om de economie een beetje af te remmen, want anders gaat het simpelweg te hard. Ja, Corné nog heel, heel, heel kort even. De olieprijs die uh, reageerde meteen hè, spoot omhoog. Um, ja, op zich is dat opvallend, want als je de economie uh, afremt... Uh, dat betekent waarschijnlijk dat je minder olie nodig heeft. En dat, uh, uh, normaal gesproken uh, zou je de olieprijs erop Precies. moeten zien dalen. Dus ja. ik heb daar geen verklaring voor. Nee, nou, denk er nog even over na. En uh, bellen we je als het moet, morgen terug. Dankjewel, Corné van Zijl van SNS Bank. En dit is Avondspits op WNL Radio 1. Ook te volgen op Twitter, Apenstaartje, Avondspits, WNL. Je eigen rouwkaart ontvangen, geen plezierige post. Maar politici krijgen zulke berichten regelmatig. Ook in Noord-Holland, daarover zo dadelijk meer. Eerst, 7 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte staat leeg in Nederland momenteel. En we hadden het er al eerder over in avondspits. En tegelijk zit de bouwsector nog altijd in een dip. En wij bij WNL denken dan 1 plus 1 is 2. En onze gedachten die krijgen steun van Bert Lieversen van Slimbouwen. Onze verslaggever Wieger Hemmer die sprak met hem. Als je je sector serieus neemt, zul je aan de slag moeten met architecten, met de bouwindustrie. Om te zorgen dat je die gebouwen weer bruikbaar gaat maken. Dat je daar niet alleen bestemmingen voor gaat bedenken. Maar ook gewoon technische oplossingen en huisvestingsoplossingen. Dus niet afwachten totdat er iemand zegt: Goh, kun je me helpen? Nee, ga het aanbieden. Is in Nederland te afwachtend? De bouw is te afwachtend. De bouw is gewend om gevraagd te worden. Dus als, als mensen in Nederland huisvestingsvragen hebben, dan benaderen ze de bouw. En de bouw geeft een antwoord. Nu worden we niet benaderd. Dus wat moet je dan doen? Dan moet je in de aanval gaan. En dan moet je net als iedere goede verkoper naar de markt gaan brengen in plaats van afwachten. Wat kunt u bieden aan die uh, leegstaande kantoorpanden? Nou. A, kunnen we meedenken in andere bestemmingen. B, kunnen we hoogwaardige technologie invoeren. Want die gebouwen die staan natuurlijk al een tijdje leeg. En je... Bestemmingen, laten we daarmee beginnen. Dan denk ik bijvoorbeeld, uh, in Nederland hebben we ook nog steeds te maken met een tekort aan woningen voor, ik pik er een groep uit, studenten. Nou. Uh... Wellicht is een, een kantoorgebouw om te bouwen tot woningen. Een kantoorgebouw is om te bouwen tot schoolgebouwen, tot leslocaties. Er zijn veel meer mogelijkheden te bedenken. En ik, het is niet dat je daar technisch niet toe in staat bent? Als er technische barrières zijn, dan zal dezelfde techniek die barrières weg moeten nemen. En ik durf mijn handen er wel voor in het vuur te steken. De bouw kan dat. De bouw is dus op technisch gebied hoog geschoold. Maar creativiteit en originaliteit, innovatie? Nou, Ik had het net over afwachten. De bouwsector is de afgelopen decennia aardig verwend. Klanten kwamen naar de bouw toe. Dus je had eigenlijk een winkel die draaide omdat klanten vanzelf naar je toe kwamen. En ja, nu is dat gestagneerd. De bouw moet de boer op. De bouw moet de boer op om met dat televisieprogramma te spreken. Maar je moet dus zorgen dat je nieuwe combinaties gaat maken. Dat je met creativiteit, met innovatie, nieuwe oplossingen gaat bedenken. En dat is in de bouw wel eens lastig, want dat zijn we niet zo gewend. Nou, bezonder ik mij er ook aan. Ik had het ook over creativiteit, innovatie, van die vreselijk grootse begrippen. Ja. Gaat u mij nou eens uitleggen, wat is dat dan, innovatie, creativiteit? Nou. Als je bijvoorbeeld gaat denken in flexplekken, in kantoorgebouwen... Dat betekent dat zo'n kantoorgebouw compleet flexibel moet zijn. Misschien moet je wel denken dat een kantoorgebouw een woon-werksituatie heeft. Ik denk dat de oplossing in de markt zit en niet in de politiek zit. Want het is echt een beetje ook het beeld van Nederland toch wel gaan bepalen. Ik bedoel, als Hendrik Marsman nu geleefd had... zou hij ongetwijfeld zijn befaamde gedicht begonnen zijn met... denkend aan Holland zie ik 7 miljoen vierkante meter kantoorruimte leegstaan." staan. Ja, dus moeten we daar gauw een eind aan maken. Het is een uitdaging voor de sector en het is onverkoopbaar voor Nederland. Dus uh, nogmaals, we zullen daar zelf uh, oplossingen voor moeten bedenken. En ja, dan kan Nieuwe Marsman weer een mooi gedicht schrijven. Ja, en hoorde Bert Lieversen van Slim Bouwen. En dat is een samenwerkingsverband tussen de brancheorganisaties in de bouw. Het gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland. Ik heb hem aan de lijn. Goedenavond, meneer Bond. Goedenavond. U hebt de afgelopen twee jaar honderden, zo niet duizenden bedreigingen gehad. Waaronder ook berichten die u dood voorspellen. En het allemaal omdat u verantwoordelijk bent hè, voor het afgeven van vergunningen om ganzen af te schieten. Wat voor berichten heeft u gekregen? Nou, het zijn niet allemaal uh, bedreigingen met, uh, met de dood hoor, gelukkig. Mm. Uh, maar er zitten gewoon mails dus die bedreigend zijn. Uh, en uh, ja, dat zijn er inderdaad heel veel. En uh, ja... Over de inhoud van die mails, dat, dat moet u mij niet kwalijk nemen, maar daar laat ik me niet over uit. Nee, u zou vergeleken zijn met, met Hitler en uw voorganger, oud-gedeputeerde Peter Visser... die heeft zelfs rouwkaarten ontvangen met zijn naam erop toen. Gaat het bij u ook al zover, of niet? Ja, het is wel vergelijkbaar, ja. En u, uh, u bent, u, ik neem aan dat u geschrokken bent, heeft u aangifte gedaan? Ook daar uh, doen wij geen uitmating over, want uh, dat, uh, dat is iets tussen ons en, uh, en de politie en. Uh, daar doen we ook geen uitlating over. Nee, volgens mijn informatie heeft u wel aangifte gedaan. Waarom bent u daar zo terughoudend mee? Het gaat toch om uw persoonlijke veiligheid? Ja, en juist daarom uh, ben ik niet zo blij met het feit dat dit nu zo in het nieuws komt. Ik heb daar ook zelf uh, mm -hmm. niet om gevraagd. Het is een, uh, tijdens het debat gebeurd vorige week... Uh, toen ik complimenten kreeg voor de manier waarop ik in dit dossier zit. Uh, dat uh, de, Mijn collega lijsttrekkers vonden dat ik daar respect voor verdiende... Met name vanwege de bedreigingen die daaraan uh, vasthingen. En ja, en daar zat een journalist in de zaal en zo is het in het nieuws gekomen. Ja, want uh, u bent uh, CDA-lijsttrekker voor de Statenverkiezingen in een provincie Noord-Holland, waar u nu ja. ook gedeputeerde bent. Ja. Maar het kan toch ook andersom uh, andersom gaan. Dat juist nu dit in het nieuws is, men beseft uh, dat het moet stoppen. Nou ja, goed. Het is op zich uh, goed dat, uh, dat mensen zich realiseren... Dat, uh, dat er ook inderdaad een andere kant aan het verhaal zit van zo'n dossier. Mm -hmm. uh, dit is een emotievol dossier uh, vanuit drie kanten. Uh, de dierliefhebbers, mm -hmm. uh, de mensen die daar uh, behoorlijke schade van uh, ondervinden... Uh, en, en de bestuurders. Maar ganzen afschieten is geen rolletje, dat snapt iedereen. Maar uh, ook aan de andere kant wel noodzakelijk... gezien de veiligheid op Schiphol en die verantwoordelijkheid heeft u ook. Legt u dat eens even uit hoe dat, hoe dat zit? Nou kijk, de provincie is verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen en ontheffingen. Mm -hmm. En uh, die worden aangevraagd uh, door terreinbeheerders, uh, grondeigenaren. Yeah. Uh, die worden getoetst, uh, die aanvragen, op de wet en op ons van het beheerplan. En uiteindelijk uh, geven wij dan als provincie die vergunningen of ontheffingen af. Uh, dus wij zijn verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen en ontheffingen. Dat is onze wettelijke taak. Yeah. Nou en uh, daar zit natuurlijk aan vast uh, dat als je inderdaad vergunningen en ontheffingen afgeeft voor het doden van dieren... En nu heeft het niet over de ganzen, maar het gaat bijvoorbeeld ook over de dametten in het, uh, in het gebied van de Amsterdamse waterleidingduin. Ja, hmm. dan zijn daar heel veel mensen die daar uh, heel erg emotioneel onder zijn. En um, ja, u heeft die toestemming gegeven, want u heeft liever geen uh, neerstortende vliegtuigen op u geweten. Ja, kijk, dat is ook in het, uh, de discussie. Want ik ga graag de discussie aan met uh, mensen over dit, onder over dit onderwerp, omdat het, ja, het is geen, echt geen natte vingerwerk, want Want ja, niemand wil dieren doden. Hmm. Dus dat gebeurt echt, echt zorgvuldig. Uh, uh, dat zijn echt uh, ja, langlopende... Onderzoeken die daar ook de basis voor zijn, voor zo'n vergunningontheffing. Ja. Dat doen we echt niet zomaar. Ik ga het debat ook aan met mensen, ook met tegenstanders, om dat, om dat toe te lichten hoe dat zit. Ja, als ik even ja. Uiteindelijk, als het inderdaad misgaat, en ja, we hebben natuurlijk toch uh, twee bijna uh, ernstige ongevallen gehad met vliegtuigen. Ja, dan staan ze natuurlijk ook bij mij op de stoep als het gaat om die verantwoordelijkheid. En de dat laatste vraag, meneer Bond. Um, de provinciale statenverkiezingen komen eraan. U, heeft zich, u staat verkiesbaar, hè? u bent lijsttrekker. Voor het CDA. Heeft u bedenkingen nu gekregen? Nee, absoluut niet. Nee? Nee, ik, ik ben bestuurder. Uh, en ik weet dat daar bestuurlijke verantwoordelijkheid bij hoort. En dat je knopen moet doorhakken op uh, dossiers. Uh, de ene keer is dat een, een makkelijke, de andere keer een moeilijke. Dit is een moeilijke, maar ik, ik loop niet weg voor die bestuurlijke verantwoordelijkheid. Nee, ik zou bijna... Daar, daar ik niet over. Helder, gedeputeerde Ja Bond. Ik zou bijna zeggen James Bond van de provincie Nederland. Ja. Succes met de verkiezingen, meneer Bond. Oké, okay, dank u wel. Wie nog gebruik maakt van Hotmail, de e-maildienst van Microsoft... die kan mailtjes kwijt zijn door een technische fout. Hoe je ze terugkrijgt, hoor je zo, dankzij de goede service van WNL. Dan de verkiezingskoorts, want die hangt toch uh, langzaam in de lucht. 200.000 keer is die al ingevuld als hulp bij de Provinciale Statenverkiezingen... begin volgende maand. En André Kraal, bedenker van het Kieskompas, zit hier bij mij in de studio. Goedenavond, André. Goedenavond. Um, blij met die grote opkomst op de website? Ja, het is al een goed begin, maar ik ben nog pas tevreden als we over het miljoen gaan. En eigenlijk wil ik 2 miljoen uh, bezoekers op de website hebben. En dat is een mooie ambitie. Laten we eens één provincie eruit pikken Noord-Holland. Welke partij is daar nu, al, uh, nu de grootste? Uh, nou, dat kunnen wij niet zeggen. Want wij houden niet per provincie bij waar, waar mensen op uh, komen. Uh, bij ons gaat het er voornamelijk om dat mensen kijken naar uh, welke onderwerpen zij belangrijk vinden. En dan kijken waar partijen voor staan. En er is bij ons niet één uitslag. Er zijn meerdere uitslagen mogelijk dat mensen hun eigen onderwerpen kunnen aankruisen aan het eind. Ja, nou, dat klinkt, klinkt toch best een beetje vaag eigenlijk. Laten we daar dan een probleem aan kaarten... Um, wat we heel veel om ons heen horen van mensen die het kieskompas invullen. Ja. Um, die komen heel vaak bij een partij uit... Waarmee ze helemaal niets hebben. Klopt dat kieskompas eigenlijk wel. Nee, dat is waar. Dat, uh, we, we vragen als mensen invullen ook welke partijen ze ooit op zullen stemmen. Dus we weten uh, als mensen uitkomen bij een partij waar ze echt nooit op zullen stemmen. En dat is ongeveer bij 30% van de kiezers het geval. Dat ze bij een partij uitkomen waar ze zeggen, nou daar stem ik nooit op. Dat gebeurt met name heel veel in Nederland bij de ChristenUnie. Mm -hmm. Dat komt zo. Er zijn li veel links mensen, ongeveer de helft van Nederland, iets minder dan de helft van Nederland is links. En die denken allemaal dat ze progressief zijn. Maar dat zijn ze niet. Als ze het invullen blijken ze een beetje <lacht> constructief te zijn. Komen ze op de ChristenUnie ja. uit. Gaan ze naar ons een beetje je je scheldbrieven van Hoe kan ik nou bij de ChristenUnie uitkomen? Ik geloof niet omdat de ChristenUnie een aantal punten heeft... waar ze die mensen mm -hmm. totaal niet mee eens zijn. Maar met een groot deel van wat de ChristenUnie zegt wel. En dan worden ze boos omdat ze inderdaad niet zo religieus zijn... dat ze er toch uitkomen. Ja, uh, dat kan omdat je op dat deel van het politieke spectrum staat. En daar staat alleen vaak de ChristenUnie. Ja, de ChristenUnie als uh, een beetje als afvalput van de van. van, van de uh, lief, niet wetende stemmen. Als afwijkend omdat ze links zijn... Uh, gematig links en een beetje conservatief. En daar zitten heel veel Nederlanders. Oeh, maar die oeh, willen dat eigenlijk niet. Hoe ja. zit het met mensen die denken dat ze echt richt zijn? Komen die wel eens verkeerd ja. uit? Uh, nou, die, die klagen met name als ze op de SGP uitkomen. He, want dan zijn dat bijvoorbeeld VVD'ers die dan iets conservatiever zijn. En ja. die komen dan conservatiever dan de VVD uit. Want de VVD is best een libertaire partij. Uh -huh. Die zijn best progressief in een aantal uh, aan homohuwelijken en dergelijke. En dan komen ze een beetje te laag uit. En dan staan ze te dicht bij soms de SGP en dan worden ze ook een beetje boos. En dat komt omdat een heel groot deel van Nederland natuurlijk niet niet meer gelooft en dan natuurlijk niet bij zo'n christelijke partij wil uitkomen. Dan, hoe kan ik daar nou uitkomen? Maar dat komt omdat je het met 80-90 procent van de andere punten gewoon wel eens met die partij bent. Ja, bovendien wil je gewoon dat je vrouw ook gaat stemmen. Dus SGP schiet ja, nou ja, dan je op. Het is, het is niet voor niks dat de SGP ook dit kabinet stemt. Het is ook gewoon een rechtse partij. Alleen het heeft een aantal standpunten, bijvoorbeeld over dat vrouwen ja, niet gelijkwaardig zijn. Ja, dat vreet natuurlijk geen, geen liberalen nee. in Nederland. Uh, leg u nog eens even iets uit. Uh, ik heb ook de kiescopers ingevuld en dan ja. denk je van nou ik ben ergens mee eens of ik ben ergens niet mee eens. Wat, wat vraagt u dan nog? Ben je er helemaal mee eens? Ja. Uh, doe je, je bent ergens mee eens of je bent ergens niet mee eens? Nee hoor, helemaal niet. We weten al sinds de jaren 20, toen meneer Leikert heeft gezegd... luister, als je opinies wilt meten, dan moet je niet alleen maar ja of nee meten... maar je moet ook meten of je zeg maar, iets wilt dat onmiddellijk gebeurt. He, nu moeten de milieumaatregelen... of mm -hmm. het moet wel gebeuren, maar het moet wel een beetje rekening houden met ook de economie. He, zeg maar, het verschil tussen GroenLinks en Partij van de Arbeid doorgaans... of D66 en GroenLinks, dat verschil moet je kunnen aangeven. Het was ook dat probleem... Waarom bij zijn opgerichte stemwijzer, kon je alleen maar ja of nee zeggen. Dat maakt de politiek tot zwart-wit. En daardoor kun je geen goed onderscheid maken tussen partij in het centrum en partij die aan dezelfde kant van het issue staan. En we weten al sinds de jaren twintig dat je dan gewoon een vijfpuntschaal moet vragen. Van helemaal mee eens tot helemaal mee oneens. Heel makkelijk eigenlijk. Ja, de bekende vijfpuntschaal. iedereen gaat daar ja. nu van eten vanavond aan tafel. Prachtig allemaal. Die stemwijze. Is wetenschappelijk machtig, die stemwijzer, die zet u nu even weer in de hoek. Ja. U bent ooit begonnen, omdat u niet eens was met die stemwijzer. Ja, is het nog steeds een concurrent? Bagger. Nog steeds? Ja, het is nog steeds een concurrent. Concurrent. En ze doen, ze doen ook niks aan om het te veranderen. Kijk, ik heb het als schrap gedaan in 2006... om te laten zien hoe het beter kon. Mm -hmm. Ze hadden toen een aantal hele grote fouten gemaakt... ook ruzie gekregen met politieke partijen... omdat ze zich lieten manipuleren. En wij hebben gezegd, nu gaan we als grap iets anders maken. En ja, dat, dat is natuurlijk geluk, ga je onderbreken. Ja. Want ik, ik zie toch ook bij uw vraagstelling wel... dat je een beetje gestuurd wordt. Bio-industrie, eh, provinciale opzenden, windenergie, ganzen... Soms ben je er een beetje tegen of een beetje mee eens. Mm -hmm. Je zit er vaak een beetje tussenin. Maar bij u kunt alleen maar kiezen voor of tegen. Nee, nee, nee, bij, ons kun je, nee bij ons kun je zeggen van helemaal mee eens of helemaal mee onders. Alleen bij de stemwijze kun je, moet je ja of nee invullen. Wij hebben juist gezegd, je moet kunnen aangeven dat je neutraal bent. In het midden is belangrijk. En ja, de bio-industrie moet helemaal worden afgeschaft, zegt u. Ja, nee, ja, dan kun je de supermarkten stellingen... wel dicht doen. Ah, nee, de stellingen zelf moeten altijd heel extreem zijn. Want die moeten zeg maar naar één kant zijn. Hè? Dus je moet een hele duidelijke stelling. Niet in de vraag stellen, zeggen: Nou, bent u voor het afschang van de bio als een aan tien voorwaarden wordt voldaan. Want dan kun je die vraag niet meer beantwoorden. Dus die vragen moeten heel extreem zijn. En dan kun je zeggen: Nee, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Of helemaal mee eens. Of gewoon mee eens. Dat is heel belangrijk dat die vragen niet allerlei voorwaarden inschrijven. Want dan weet je niet meer wat je moet antwoorden. En die vragen die hebben we ook niet allemaal zelf verzonnen. Dat hebben we met de partijen zelf gedaan. We zijn al zeven maanden met die partijen in conclave over wat nou belangrijke onderwerpen in die verschillende provincies zijn. Ik zeg, Andriek Hall, bedankt voor uw uitleg en succes met het kiescontact. Dat gaat lukken. Dank u. Duizenden klachten kreeg Microsoft binnen. E-mails werden ongevraagd van hotmail verwijderd. E-mails waren verplaatst, hele inboxen verdwenen... en ook onze verslaggever Martine Verhoeven had er behoorlijk last van. Alle mails van eind maart 2010 tot het nieuwe jaar waren in één klap verdwenen. En ik ben niet de enige, zegt Ralf Becks van Windows Microsoft. Om precies te zijn, er waren er 1320. Uh, en dat, uh, dat is vervelend. Uh, op de 350 miljoen Hotmail accounts die we wereldwijd hebben... was het gelukkig relatief weinig. Uh, maar we zijn er wel direct op gedoken. En om even uit te leggen wat er precies in de hand was... wij testen continu... Uh, om een lang verhaal kort te maken... Botmail was gaan experimenteren met uw en mijn e-mailadres. Onze inboxen hebben ze gebruikt om testprogramma's mee te draaien. Oeps, waarom hadden ze daar niet even een mailtje over kunnen sturen? Ja, nou, uh, onze ervaring is dat dat uh, uh, heel veel onduidelijkheden schept. Nou, gezien de schaal, uh, 350 miljoen min ongeveer duizend mensen... die zouden dan eigenlijk voor niks een, een mailtje krijgen... We houden heel goed alle in de gaten wanneer dit gebeurt. En eigenlijk, ja, we hebben ook natuurlijk geleerd hiervan. Volgens Ralf Beks zijn de problemen op 6 januari opgelost. Het systeem heeft alle mails teruggeplaatst. Hotmail heeft extra maatregelen genomen om te voorkomen dat zoiets nog eens kan gebeuren. Zo gaat er bijvoorbeeld nu een alarm af als heel veel e-mails of accounts tegelijk verdwijnen. En echte e-mailadressen zullen natuurlijk niet meer gebruikt worden voor de testprogramma's. Misschien heeft iedereen zijn mail terug, maar mijn mails zijn nog altijd zoek. Wat moet ik doen? Nou, iedereen die daar problemen uh, mee heeft of het idee heeft dat, die, dat het toch kwam door uh, het incident uh, eind december... die kan eigenlijk het beste gaan naar uh, Windows Live Help. Uh, en daar uh, uh, staan al heel veel uh, oplossingen en daar kun je ook je vraag stellen... En daar reageren wij zo snel mogelijk op. Het kan soms zijn dat het een heel specifiek geval is. En dat we even wat meer gegevens nodig hebben om het te, moeten, te kunnen oplossen. Volgens Microsoft ben ik dus een uniek geval in de internetgeschiedenis. Of een onwijze zijkneus. Ja, straks met deze zender Kunststof. En daarin journalist en schrijft Bergvoets over haar nieuwe roman. Morgenochtend op Nederland 1 vanaf 7 uur natuurlijk ochtendspits. Ja, en morgenavond. Is WNL terug op Radio 1 met de avondspits, Dan zit ik er weer. En wat mij betreft, een fijne avond. Tot die tijd op internetavenspits.fm. Keep the Soul alive. Fijne avond. Voor Wakker Nederland. Omroep WNL. De stemming van Nederland. Kijk, je moet goed je keuzes maken. U heeft mij aan uw zijde. Ik vind het werkelijk onbestaanbaar. De staatsverkiezingen komen eraan. Nederland op weg naar 2 maart. Dus laat u niks wijsmaken. Provinciale statenverkiezingen. Ik denk dat wij veel te veel naar Den Haag hebben uh, gebracht. Luister zondag van 12 tot 2 naar een extra uitzending van het Radio 1 Journaal. En laat Wilders ook nooit meer zeggen dat hij voor gewone mensen opkomt. Zondag van 12 tot 2... Het verkiezingsdebat. En dan niet zozeer voor Gert Wilders. Het gaat eigenlijk niet om mij. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Oh ja! Toen vrouwen nog op de motorkap lagen. Toen mannen in panda's nog iedereen uitlachten. Toen je je vrouw nog belde om de brok te zetten. Kom. 10. 100 jaar reclameklassiekers Van 18 december tot 27 februari in de beurs van Berlagen. Kijk op reclameklassiekers.nl. Een initiatief van het reclamearsenaal. Voelen ze in je broekzak? Of kijken ze je portemonnee? Heb jij hem al? De nieuwe Nederlandse 2-euro-munt? Dan heb je geluk, want de oplage van deze Erasmus-munt is beperkt. Plaats zodra je er een hebt gevonden, snel een foto op www.ikhebem.nl. Want dan maak je kans op 100 gram massief zilver. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie. Voor hetzelfde geld heeft u een Bruinzeel-parketvloer. Kijk op bruinzeelvloeren.nl Nu in de boekhandel. Compassie, het nieuwe boek van de wereldberoemde schrijfster Karen Armstrong. Compassie geeft praktische richtlijnen voor meer medemenselijkheid. Gebaseerd op de guldenregel...